Er wordt wel een Duitse overtreding gemaakt, doen ze ook slim die Duitsers. Als Nederland even gevaarlijk dreigt te worden, dan maken ze een overtredingje, dan is er een vrije slag en dat levert er vaak niks op. Dan komt Kemperman door, Kemperman door en weer buiten de cirkel wordt de voet vastgezet. Kemperman zegt, nu ja, ik denk dat hij een punt heeft en dan krijgt hij een waarschuwing, omdat hij tegen de scheidsrechter zegt, hij werd toch expres de voet ertussen gezet, maar hij gaat nu een gesprekje met de scheidsrechter houden en levert voor Nederland slechts een vrije slag op. En voor Andy Houtkamp een mooi loopnummer. Een geweldig loopnummer. De afsluiting van de Olympische Spelen wat atletiek betreft uh, op de baan. Want morgen hebben we de marathon nog. De 4 100 meter met in baan 2 Australië, Frankrijk baan 3 Japan, Canada, Jamaica. De wereldkampioen, de Olympisch kampioen, wereldrecordhouder... met Carter, met Freighter, met Johan Bleek en Usain Bolt. Zij lopen in baan 6, baan 7 Amerika, baan 8 Nederland en baan 9 Trinidad. Het zou zomaar kunnen... Als alles goed loopt, en dan moet echt alles goed lopen voor Nederland... dat ze zich kunnen mengen in de strijd om de derde plaats. Want ik denk dat de Verenigde Staten en Jamaica een stapje te groot zijn. De start is naar Kunt. En nu zijn ze weg. En een ongelofelijke herrie in het uh, stadion, want iedereen laat zich horen. Gaat Usain Bolt zijn derde van deze Spelen na drie uh, Olympische medailles bij de vorige Spelen halen? Hoe gaat het met Nederland? Eerste uh, wissel is uh, redelijk goed gegaan. Amerika ligt uh, wel voor ze. Daar komt Jamaica aan. En nu moet Nederland goed overgeven. Een goede wissel. Een hele goede wissel. Maar hoe ligt Nederland als we de bocht uitkomen? Ik denk in vijfde zesde positie. En dan zal Patrick van Luik heel hard moeten lopen. En Gaat dat uh nu doen. Patrick Van Leuk. goeie wissel. Hij kan hij het bijhouden. Hij kan het wel bijhouden, maar Nederland gaat geen medaille halen. Bolt gaat winnen voor Jamaica en de nieuwe wereldrecord. Nieuw wereldrecord, 36,85 voor het eerst onder de 37 minuten. En Bolt wint niet alleen drie keer goud in Peking, maar ook drie keer goud hier. En wat een finish van deze Olympische Spelen op atletiekgebied. Met een wereldrecord op de 4 keer 100 meter voor Jamaica. Ongelooflijk, 36,84. 2 de Verenigde Staten, 37-04. Dat zou een evenaring zijn van het oude wereldrecord. En op de derde plaats, heel verrassend, Canada, 38-07. Maar de winnaars zijn natuurlijk de mannen van Jamaica. En Nederland zal rond de vijfde, zesde plaats zijn geëindigd. Heel knap, toch goed voor Nederland. Maar geen medaille. Wel in ieder geval bij Gerard de Groot. Benieuwd wat voor kleur die wordt. Ja, hij is in ieder geval zilver. Dat is mooi meegenomen. Maar ze willen zo graag goud. Maar dan moeten ze wel wat, wat beter gaan hockey hoor. Dan moet er wel wat meer gaan gebeuren. Dus ze hebben nog maar 18 minuten ruim om daar wat aan te doen. Ze doen het ook wel. Ze krijgen nu een corner. Ja, als je, als je het niet lukt in het veld. En dat is, dat is gelukt. En de Floris Evers, de aanvoerder, die kijkt ook naar de tribune. Ik heb al eens aangegeven, eerder in een Frits, dat het wat stil was geworden hier in het hockeystadion. In het hockeystadion. In Londen, waar toch oranje de boventoon is, de bovenkleur is. Dat wordt opgezweept. Het wordt een corner die werd geforceerd door Sander de Wijn. En nu is Robert van der Horst even, even in gesprek met, met Paul van As. Paul van As die uh, aangegeven heeft wat er moet gaan gebeuren met die corner. De corner en voor Nederland is het uh, de tweede. De tweede, laten we dat niet uh, vergeten. Duitsland uh, ja, die zat een beetje in de verdrukking. Er waren wat uh, mogelijkheden, wat kansjes. Wat onzekerheid bij uh, Doeman Wijnhold die uh, de bal niet goed verwerkte. En dan een uh, actie van De Wijn die een strafcorner oplevert met Mink van der Weerde op de kop van de cirkel. Gaan ze een rechtstreekse nemen of gaan ze een variant spelen? Ik zou me niet verbazen als er een variant komt. Hoor. Dat ze gaan zeggen van nou we gaan geen risico nemen tegen die Duitse verdediging. We gaan zekerheid spelen met een variant. Het is toch rechtstreeks uh, Bink van der Weerde tegen een voet aan van de Duitse uitloper. Ja. Dit keer was de bal laag. Dan is het geen gevaarlijk spel. En dan uh, krijg je gewoon weer opnieuw een strafcorner. Maar weer uh, in herhaling zien we misschien dat hij zich dus weer omdraait. En dat hij eigenlijk op de achterkant van zijn kuit... Ja, hij draait zijn, zij draait zijn gezicht weg. Het is gewoon ja. het uh, met het lichaam afschermen van het doel. En uh, ja, we hebben er al een, in de eerste helft, tijdens de eerste helft, uh, over gesproken met elkaar, Jeroen Delmee en ik. Uh, ook wat andere mensen erbij gehaald. En zo langzamerhand beginnen de hockey insiders en de kenners te zeggen. Die corner is te gevaarlijk aan het worden. Als je niet iets aan dat suicide uitlopen gaat doen. En dat wil de FIH niet in de Het Zou het einde van de corner moeten zijn. En inmiddels gaan we die tweede corner nemen. Op rij. De eerste op de voet van de Duitse uitloper. De tweede, de tweede, de tweede. Gaat Van der Weerde weer rechtstreeks? Of gaan we nu een variant spelen? Wordt hij aangeschoven door de wijn? De wijn kijkt. De wijn kijkt. En Duitsland wacht. En daar komt Van der Weerde. Nu gaat hij wel rechtstreeks. Ja. En hij er gaat erin! Hij gaat erin! Yes. Nederland 1-1 tegen Duitsland. En ja, Het is duidelijk, het is een wedstrijd waarin Nederlander tot nu toe... Eh, als je die kleine kansjes die je krijgt niet benut... dat je dan het moet hebben van de strafcorner. En de strafcorner gaat raak. De tweede strafcorner in de tweede helft. De eerste was mis, was hoog en was gevaarlijk. De tweede levert een eh, corner op. En nu is Van der Weerde de grote man natuurlijk. Hij had weer het lef om niet een variant te spelen. Om hem weer rechtstreek te spelen... En hij scoort. Nederland-Duitsland, nog een kwartier te spelen. De Olympische finale in Londen. Het uh, Riverbank uh, Stadion hier zit vol. Het Riverbank Stadion juicht, juicht oranje, omdat Nederland op 1-1 is gekomen. En nu eens kijken of Nederland verder durft te gaan, of Nederland durft te gaan aanvallen en wat Duitsland gaat doen, hoe Duitsland gaat uh, reageren, want die zullen hun spelstijl, als ze hier willen winnen natuurlijk, en dat willen ze, toch moeten gaan veranderen. Want ze speelden leep, ze speelden afwachtend, makkelijk natuurlijk als je 1-0 voor maar Nederland is op 1-1 gekomen. En Nederland heeft natuurlijk nu het moment, alhoewel ik nu moet zeggen... dat er een strafcorner komt in de Nederlandse cirkel. En Jolie gaat zeggen tegen de scheidsrechter, hoe is dat dan mogelijk? Ik heb hem helemaal niet op mijn voet gehad. Nou, dan kan Nederland altijd een referral aanvragen. We gaan eens kijken of ze dat doen. Maar ze zijn niet zo zeker daarvan. Hè? Dat is het vervelende wat je nu krijgt. Dan gaat de Noyer zeggen tegen de scheidsrechter, ga eens met je collega praten. Zo'n scheidsrechter die heeft ook de mogelijkheid om de, de video umpire. In te schakelen. En dan ben jij jouw eigen poging niet kwijt om een herhaling te zien. Nou, het Nederland is niet zeker van zijn zaak. En dat gaat dus niet door. Ik kan me voorstellen dat zo'n scheidszitter zegt als de nooie naar hem toe komt en zegt. Ze... Ben je zeker dat hij op de voet was? Ga eens met je collega praten. Dat hij zegt, ja, ik ben wel zeker, maar als jij het wil weten, dan ga je maar naar boven, dan ga je maar naar de video empire vragen wat er aan de hand is. Nou, als je dan niet zo zeker bent als speler, dan doe je dat niet, dan gooi je dat niet weg. En dan krijgt Duitsland de strafcorner. De eerste strafcorner voor Duitsland uh, in deze wedstrijd. Nederland heeft er inmiddels drie gehad. De eerste strafcorner in deze wedstrijd. St Stralkowski staat daarvoor klaar. Of celler, celler, Nee, niet celler. Het stop van Stokman. Het was, uh, de strafcorner was uiteindelijk voor Hener. Martin Hener. Martin Hener die hem uh, op Stokman speelt. Of Stokman die tikt hem eruit. Mogelijkheid voor Duitsland gaat voorbij. Het blijft 1-1. Uh, de laatste 14 minuten. Jeroen Meet is de vraag wie heeft er lef. Heeft Duitsland lef of heeft Nederland lef? Komt Duitsland. Wordt de bal niet aangeraakt. Komt wel in het Nederlandse doel. En wordt Nederland snel eruit. Komt snel eruit. Het is even helemaal vrij. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Ja, en dat gaat een kaart opleveren. Dat was een break voor Nederland met Bakker die de bal naar Evers kon geven. En dat was een zeer uh, ja, slimme overtreding. Een professionele overtreding dat heet. En uh, dan gaat hij er ook uit. De man, uh, de nummer 8 van Duitsland, uh, Wesley. Christopher Wesley. En die zit nu aan de kant. En Duitsland is nu met 10 uh, man. Twee minuten met 10 man. Dat was een hele slimme overtreding. daar zeg, uh, Terwijl Nederland uh, de snelle break speelde na die uh, afgeslagen aanval van Duitsland. werd uh, Bakker op het middenveld op de stik geslagen. Waardoor hij de paas op Evers die helemaal vrij voorin liep, niet kon geven. Duitsland nu in uh, balbezit. Met tien mensen tegen elf van Nederland uh, is het Duitsland uh, dat aanvalt. hoor. Dat uh, Duitsland dat aanvalt. Die trekken zich er niet van of ze er met tien zijn of niet. Nederland met z'n elven, Duitsland met z'n tien. En Duitsland stormt. Duitsland komt ineens. Na die 1-1 komen ze. En daar is Filip Zeller tegenover. Tim Jenniskens. Jenniskens winst dat voorlopig uh, via Baart en... Uh... Tim Jennisjes weer terugkrijgen en het Balkenstein. En daar komt Verga. Verga, hoge bal op Hofman. Die gaat over de zijlijn. Even rust misschien voor Nederland. Ja, wat gaat er nu gebeuren, Jeroen, dan Je ziet ineens dat Duitsland gaat stormen. Dat ze wel snelheid kunnen maken. Ja, nou goed, dat zit er zeker in. Ik denk dat we net al blij mogen zijn dat Christophe Tseller hun eerste cornerman hier op het veld stond. En Hener is toch een kwaliteit minder dan hun eerste corner Dat is natuurlijk een kwaliteit van Nederland dat we twee van dat soort mensen in onze ploeg hebben. Maar ja... Ik... Ik ben bang dat we nu weer een beetje terug gaan vallen in uh, ja, de eerste 25 minuten van de eerste helft. Waarin ploegen toch weer een beetje af gaan tasten, weinig risico's willen nemen. En dat de Duitsers toch weer blijven hopen op dat ene kansje. En ze hebben de, ja, eigenlijk de beste kansen van de tweede helft gehad. En, en Nederland heeft nu één corner gehad en met, of twee corners gehad en daar hebben ze gelukkig uit gescoord. Ja, maar het is nog maar twaalf minuten. Je zal toch een keer als je hier wil winnen risico's moeten gaan nemen. Is Nederland, Nederland het dan wat het gaat doen? Uh, nou goed, zo te zien in ieder geval op dit moment nog niet. Het is niet uh, ik zie niet de mensen echt naar voren duwen. Vaak is het dan Van de Horst. Die ze van achteruit doorschuiven het middenveld in om meer druk naar voren te gaan zetten. Om, uh, om meer af te dwingen, meer fouten af te dwingen. Maar hij is wel uh, ingeschoven, hè? hij is wel verder naar voren gaan spelen, Robert van der Horst. Die Nederland nu de aanvallende impulsen moet geven, doet hij dan via Sander Baart. Baart in de richting van Billy Bakker, maar die paas is niet goed. Die loopt over de achterlijn en uh, moet Billy Bakker terug samen met Floris Evers. Kijken of ze snel kunnen toren in de defensie van Duitsland. wordt lang gewacht. Er wordt lang gewacht en daar wordt die vrijslag eindelijk genomen. En is het Floris Evers die achterheen aan gaat lopen. Die achterheen gaat lopen, maar die plaatst hem naar Filip Zeller. En dan is het bakker erbij. Er wordt wel degelijk gejaagd door Nederland op dit moment. Er wordt goed gejaagd. Van der Horst. Je gaf het al aan. Hij is de man die je moet doen. Nu in de cirkel. Komt Van der Horst in de cirkel. Jazeker. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Gaat hij de korrel pakken? Nee, hij gaat voor eigen kansen. Dat had maar een corner genomen, maar in ieder geval ging hij voor eigen kansen. En dan gaat het gebeuren dat Nederland inderdaad in die slotfase van die wedstrijd... de laatste tien minuten, want dat hebben we nog maar te gaan. De Olympische finale. Goud staat op het spel. En Nederland gaat drukken. Nederland gaat tempo maken. Ik voel het gewoon aan. Je ziet het in de wedstrijd. Je ziet het aan Van der Horst. Je zei al, Jeroen, dat dat de man is die dat moet gaan doen. Die moet ze op sleeptouw gaan nemen. Nou, het bewijs daarvan is geleverd. Hij is al twee keer ver doorgedrongen. Zojuist in de cirkel kon zelf misschien scoren. Moeilijk hoekje. Maar ging niet voor de corner, ging voor dat hoekje. Nou, dat leverde niets op. En uh, Duitsland uh, op 1-1. Duitsland nu de rust bewarend. Duitsland gaat nu heen en weer spelen. Gaat nu schaven, Geen risico nemen. Duitsland gaat wachten op dat ene kansje. Zal het komen? Zal het komen voor Duitsland in de laatste 10 minuten? Of zal het uh, drukkende spel, het uh, aanvallende spel van Nederland... het tempo wat ze nu gaan draaien, zal dat gaan werken? Zal dat gaan werken in de slotfase van de Olympische finale? Gaan we dan toch nog een mooi slot beleven voor Oranje? Oranje dat het moeilijk heeft gehad, met name in de tweede helft... tegen. Duitsland. Duitsland dat lang een 1-0 voorsprong kon vasthouden, maar uh, door de strafcorner van Van der Weerde op 1-1 is gekomen en Nederland weer mogelijkheden ziet. Nederland weer mogelijkheden ziet uh, nu met Van der Horst en Jolie achterin. Jo van der Horst. Hij is de man die de aanvallende zaken moet gaan regelen. Hij moet de impulsen geven. Ziet geen mogelijkheid. Speelt hem rechts opzij naar Jolie. Jolie naar Balkenstein. Balkenstein naar Kemperman. Kemperman uh, in balbezit op rechts. Kemperman gaat door. Kemperman wil de cirkel wel in. Legt hem klaar voor Of Krijgt hem Terug van boot. Schitterende combinatie. Oh, oh, dat was jammer. Dat was jammer. Dat was jammer. Dat was een hele mooie combinatie, een mooie 1-2 tussen Weusthof en Kemperman. Kemperman krijgt hem uiteindelijk op de voet en Duitsland krijgt de vrije slag. Uh... Achterin. En die uh, wordt uh, snel genomen door Martin Henen. Hene, die speelt hem uh, rechts opzij. Rechts opzij naar Muller. Maximilian Muller nu met een bal die over de zijlijn hobbelt. En Duitsland in balbezit uh, blijft. Balbezit voor Duitsland. Zal gaan naar Müller. Gaat niet terug naar Muller. Omdat het afgedekt wordt door Billy Bakker. Billy Bakker laat nu de weg naar Muller vrij. En die krijgt dan ook de bal terug naar Hener. Die nu aan de linkerzijlijn uh, in de defensie van Duitsland uh, aan, uh, in balbezit is. Maar uh, je ziet uh, dat Nederland best... probeert te forceren he, van de Hoorst die doorschuift, die nu nog op de middenlijn staat. En dan worden ze toch achterin kwetsbaarder, omdat ze daar die rugdekking niet meer hebben. Ja, dat le levert ook een kansje op. Met één uh, gevaar vijf. op. En nog één. Nog een ja Zijn mogelijkheden, toch? Ja, dat is het, dat is het risico wat je moet nemen. Ja, als je wil winnen, dan moet je een risico nemen. Dan moet je naar voren gaan spelen. En dan, uh, die Duitsers wachten daarop. Die oh. een schitterende redding opnieuw van Stokman. Ja, we hebben niet voor niets een uh, keeper in het doel staan. Uh, de inzet van uh, Christopher Tseller tikt hij nu weer opnieuw uit het doel. De mogelijkheid voor Duitsland was dat opnieuw. En nu is inmiddels natuurlijk Van der Horst weer terug in de defensie. En is Nederland weer gegroepeerd daar rondom de eigen doelman. Rondom Stokman, die al met... Drie uh, topreddingen, de wedstrijd voor lopen voor Nederland, ook mede redt hoor. Niet alleen die corner van uh, Van der Weerden, maar achterin gaat oh. het met name met Stokman. Uh, en dat is heel ongelukkig wat daar gebeurt, zeg hij ja. wel. Binnen de cirkel springt op uh, het, de voet van, uh, van Mink Van der Weerden. Die krijgt hem tegen de voet aan, die uh, schudt het hoofd en uh, kijkt een beetje... Ja, wat sip voor zich uit. Dat is een heel ongelukkig moment uh, voor Wink. Wink van der Weerde. Hij krijgt de bal op de voet in de cirkel. En de strafcorner is voor het Duitsland. Uh, ja, en de... het zal, uh, ze hebben het cellen nu erop staan. Hun eerste cornerman Dus ik verwacht toch dat ze ook uh, rechtstreeks rechts gaan pushen. En dat nou, dan, een, hebben, dan een moeten een we het van Jan Sokman hebben. Ja. Ja, ja Of van, of van uh, onze eerste uitloper. Ja, maar we hebben niet van die mensen die zo in de baan van het schot durven te lopen. We hebben geen suicide-uitlopers. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, gisteren bij die Argentijnse vrouwen. Waar die Rodriguez gewoon met een witte ijsbokje helm zich in het uh, schot stort. En ook bij Duitsland, uh, de uitloper Kronis, dat uh, Die uh, stort zich ook, uh, Korn uh, moet ik zeggen, die stort zich ook in het, uh, in het schot. Christopher Tsella, hij staat op Zelfen de kop van de cirkelklaar. Marcel het, uh, het gaat doen, dat hij toch... Uh, toch, uh, toch uh, Marcel Balkestein dat Balkenstein uh, voor, voor Volk en Vaderland uit gaat lopen. Nou, Christophe Zeller komt, daar gaat Balkenstein inderdaad, Er komt Zeller. Komt die bal niet goed, nee. Stop is uh, van de Nederlandse defensie, maar komt hier op een van de ja. van de voeten en, uh, en Balkenstein is is geraakt. Die zegt dat is gevaarlijk, toch? Ja. En die gaat ter aarde. Ja, we hebben het er al zo vaak over gehad dat uh, dat zelfmoord uitlopen wat nu Balkenstein deed. Je voorspelde het al. Die ja. krijgt de bal hoog op uh, op het been en die zegt tegen de scheidsrechter: dat is uh, levensgevaarlijk wat er gebeurt die hoge bal op mij. Want ik was dicht genoeg bij uh, bij Tzeller, die hem inschoot en dat is uh, een strafcorner zeg jij scheidsrechter. Nou wij vinden niet. Dus de video-Empire moet nog eens gaan bekijken wat er hier allemaal aan de hand is. En, uh, en die houtkamp uh, mooie gelegenheid vanuit het stadion. Atletiek. Ja, wat een finale. 4 meter. Jamaica eerste in dat geweldige wereldrecord van 36-84. Amerika twee. En Canada liep al een feestje te vieren in het stadion. Maar werd gedisqualificeerd. En eh, Nederland eindigt uiteindelijk op de zesde plaats. Ja, tussen al die grootmachten op de zesde plaats. Dat kleine, maar zeer goede sprintland. Europees kampioen, zesde op de Olympische Spelen, 38-39. Een 37-er zat er net niet in vanavond. Anders was het goed geweest voor Brons. Eh, nou, dat moet er maar over vier jaar gaan gebeuren. Een prachtig atletiek toernooi. Jamaica met Oestijn Bolt, de grote winnaars van dit toernooi. Gerard, benieuwd wie je bij jou de grote winnaars worden. Ja, dat zijn wij ook. Het is 1-1. De strafcorner ging niet door. Je moet toch wel een beetje gek zijn hè? zoals die Balkenstein dan uitlopen... in het schot van Tseller, een van de snelste en hardste strafcorners van het circuit. En dan zorgen dat je zo dichtbij mogelijk bij die vent bent. En hoe dichterbij, hoe beter. En dan krijg je die bal heel hard op je dij. En dat kreeg hij ook. En dan, ja, dan is in ieder geval dat doelpunt voorbij... Of niet Het gaat gescoord. wel om een, om een gouden medaille natuurlijk, Gerard. Ja, het is van maar, volk en vaderland, maar... Ja, Jeroen... Maar het je de boodschap de... uiteindelijk zou zijn dat dat nooit de bedoeling kan zijn van een corner, dat je met je hele lichaam in het schot van de baan komt en we zo zijn gevaar, het, We zijn het toch te... met elkaar eens Ja, zeer zeker, zeer okay. zeker. Nou goed, laten we het daar maar op houden dan. Maar in ieder geval in dit geval redt hij misschien Nederland wel, want je weet nooit wat er verder gaat gebeuren. Wat Bob de Voogd nu gaat doen, die naar Billy Bakker speelt. En Billy Bakker die zegt, ik word van de bal gezet. Maar het gebeurt niet. De bal gaat wel over de achterlijn. Duitsland Verspeelde dus die strafkorner door het uitlopen van Balkenstein. Die kreeg hem hoog op zijn heup. Die tweede strafkorner, die in eerste instantie door het scheidsrechter werd gegeven, ging niet door. En Nederland nu nog steeds tegen Duitsland op 1-1. Ze dus hebben we heel lang. Met 1-0 staan nog 5,5 minuten spelen. En dan gaan we, gaan we er toch voorzichtig aan denken dat die hockeyfinale Nederland-Duitsland toch een verlenging gaat krijgen. Twee keer 7,5 minuut met golden goal. En dat het dan allemaal nog zo blijft, dan shootouts. En ik ben benieuwd wie daar het meest blij mee is op dit moment. Zo te zien denk ik dat Duitsland de zaak wil forceren. En probeert Oeh. te forceren. En uh, zegt dat, dat, dat er een redder ja. En nu is. Ja, hij zit erin. Ja. Ja, ja. Mega ja. Bente. Rabente scoort zijn tweede treffer uh, ja. van de wedstrijd. Hij glijdt de bal erin op het moment dat Duitsland de zaak natuurlijk wil forceren. Duitsland dat voelt dat die 1-1 die er op het bord stond wat, uh, wat onterecht was voor Duitsland. Met name waarin ze de tweede helft speelden. En Rabente die glijdt nu de bal uh, uit een onoverzichtelijke situatie. Bal komt twee keer in de cirkel staan er twee mannen, twee mannen, liggen mannen daar klaar. Biethaus paal. ligt bij de tweede paal en Rabente ligt bij de tweede paal. Rabente glijdt hem erin achter. Stokman die kansloos is. En dat betekent dat Duitsland nog 4,5 minuten spelen. Weer op voorsprong is gekomen. Dat nou, Duitsland op 2 uh, staat en Nederland op 1. En nu moet het gewoon gaan gebeuren. Alles nu of niets. Alles of niets. Het Nederlandse team moet nu gaan spelen. En Duitsland voelt dat natuurlijk. Die gaat nu uh, een uh, gaatje zoeken in de Nederlandse defensie om het allemaal... Helemaal definitief te maken. Om de deur op slot te gooien. 2-1 ja, is. Als het gelijk wordt, ga je verlengen. En daar gaan ze. Daar gaat dus Florian Foeks Florian Fuchs tegenover uh, Stokman. Stokman zit daar goed tussen. En ook Sander Baart helpt daarbij. En Nederland uh, gaat nu op jacht. Op jacht naar die gelijkmaker. Maar er is maar zo weinig tijd nog. Ja, we. Er is nog maar vier minuten. Dan gaat Bakker. Dan gaat Bakker op links erin. Dan Bakker op links in de richting van de cirkel. Maar dat is te makkelijk. Uh, Duitse overtreding gemaakt. Nu alle Duitse, Duitse spelers in doen, de cirkel. He. Alle Duitse de spelers nu in de cirkel. De vrije bal snel genomen door de Nooyer, de Wijn. De bal in de cirkel komt niet bij een Nederlandse stik. Duitsland verdedigt uit zonder aan de opbouw te denken. En Nederland gaat duwen nu natuurlijk. Dat hadden ze al eerder moeten doen wat mij betreft. Ze hebben te lang gewacht. Ze hebben te lang afwachtend gespeeld. Ook in de eerste helft. Niet meteen het aanvallende flitsende gezicht laten zien. Wat hier zo fantastisch de halve finale van Groot-Brittannië won met 9-2. Maar Nederland komt gestoond door het publiek en Van der Horst speelt de bal aan Stralkowski. Stralkowski nu tegenover Van der Horst. Vindt Fuchs. Fuchs nu alleen tegenover Jolie. Jolie en dan als hij die voorbij is, en dat is hij bijna, tegenover Stokman. Maar de bal is volgens mij al buiten de cirkel geschoten. Maar Stokman had er geen moeite mee. En Nederland nu op het middenveld met Kemperman. Kemperman, kijken. Kijken op rechts, daar loopt de Wijn. De Wijn en nu drie hem, minuten. Op te nog drie minuten. Zucht Jeroen Delmey. Nog drie minuten. De Nederlandse ploeg in de problemen. In grote problemen. Het zilver is binnen. Net als in Athene in 2004. Jeroen Delmey was erbij. Maar hij had zo graag gezien dat dit oranje net als in Atlanta en in Sydney in 1996 en in 2000 het goud zou pakken. Het goud zou pakken. Net zoals de Nederlandse vrouwen gisteren het goud pakten tegen Argentinië. Het kan nog. Het kan nog. Twee minuten vijftig. Het kan allemaal nog. Maar het moet wel snel gebeuren. Het moet wel snel gebeuren was snel gebeuren. Dat is nu uh, Van der Weerde. De bal heeft aan de zijlijn op rechts teruggespeeld naar Jolie. Jolie zoekt nu op links Van de Horst. Van de Horst. In de richting van de cirkel. Wordt er belang lang gespeeld? Had een tip in kunnen zijn van Jennis Dat Die jongen een mooie finale gehad ze. Die komt uh, als in de finale komt hij als debutant uh, in het team nadat Klaas Vermolen eruit is gevallen tegen, uh, met een gebroken sleutelbeen tegen Groot-Brittannië. Als hij die, die erin had getikt. Maar de bal was iets te scherp. Maar Nederland is nog niet Voorbij hoor. Het is nog niet voorbij de aanvallende acties van Nederland met uh, Kemperman samen met uh, Hofman. Uh, kijken we af en toe ook naar de klok. Nog twee minuten. Kemperman aan de bal. Hoge bal nu in de richting van Van der Horst. Zal weer zo'n bal in de kop van de cirkel komen. Van der Horst speelt hem keihard op uh, een van de Duitse voeten. Ligt de tijd stil en is er een uh, blessure, een behoorlijke blessure zo te zien ja. bij uh, de Duitse Timo Wes. Timo West krijgt de bal van anderhalve meter afstand. keiharde bal van anderhalve meter afstand van Robert van der Horst op de voet. En die ligt te krimperen op, de, op het veld. Die heeft vreselijk veel pijn. Van der Horst die slaat hem op de schouder. Ja, dat uh, zal natuurlijk niemand expres gedaan hebben. En Timo West die moet verder hinkelen. Hinkelen naar de zijkant en doet dat dan. En uh, neemt daar de tijd voor natuurlijk. Maar het ziet er allemaal uh, heel pijnlijk uit uh, voor uh, Timo West. Die nu wordt vervangen door Philip Zeller. De Marcus Wijze, de coach van Duitsland, heeft dat snel gezien. Zegt meteen in die slotfase waarin Nederland aan het duwen is. En aan het drukken is van twee minuten die nu precies op de klok staan, moeten we gewoon fitte mensen gebruiken. En dan kan je niet uh, Timo West gebruiken, die de bal op de voet heeft gekregen. En nu van het veld af is uh, Christoph Zeller, of, uh, Filip Zeller, zijn broertje, die staat weer in het veld. Uh, met nu uh, Kemperman. Kemperman zegt, die bal is op de voet. Die is ook op de voet. 6-7 Nederlandse aanvallers nu in de cirkel. 10 Duitse verdedigers plus doelman uh, Wijnhold in de cirkel. En uh, is het... Uh, van der Weren die de bal speelt naar Van der Horst. Komt Van der Horst weer op rechts gespeeld naar Hofman. Hofman kan er niet bij. Wordt onderschept door Jolie. En dan komt nu Hofman, Van der Horst. Van der Horst bal in de cirkel. Die had uh, beter uh, lot verdiend. Dat uh, lepe balletje van Van der Horst. levert alleen nog een lange corner op. En wordt die snel genomen, die lange corner. En de scheidsrechter zegt nu van ja jongens, je moet wel wachten tot er uh, één bal in het veld is. Dus er waren er twee. En dan tikken de seconden weg. 1 minuut 19 nog. Nederland achter tegen Duitsland. Dat zal het toch op zijn Duits moeten in de laatste minuut. <laughs> ja, jeroen weet dat nog wel. Jeroen dan mee uh, uit zijn... Uh, Carrière, zijn lange carrière. De laatste minuten gaan de Duitsers altijd scoren. Niet alleen bij het voetbal, ook bij het hockey. En Nederland in de cirkel. Probeert een uh, corner te forceren, dat lukt niet. Nog één minuut, nog zestig tellen. Duitsland is dan olympisch kampioen. Een herhaling van uh, het uh, olympisch toernooi in Peking. Toen Duitsland ook olympisch kampioen werd. Toen winnend van Spanje. Het elftal onder leiding toen van Maurits Hendricks. Nu de chef de mission hier van de Nederlandse olympische ploeg. Was toen coach van Spanje. En verloor los. in de finale van Duitsland. 40 seconden. En Duitsland neemt natuurlijk al zijn tijd. En de Duitse supporters er zijn er veel minder dan Nederlandse supporters op de tribune. Maar zij gaan zo direct feestvieren. Want Nederland gaat hier de gouden medaille verspelen. Het blijft zilver. Het blijft zilver voor Nederland nadat er van Engeland was gewonnen. Met misschien nog. Ja, misschien nog niet. niet. Sander, de Sander de Wijn. Sander de Wijn. Hij is snel. Hij is snel. Nu moet de bal in de cirkel. Nu moeten we kijken of we een corner kunnen krijgen. De Wijn in tweede instantie. Komt hij er niet aan. En is Duitsland in balbezit. En dat gaan ze uitspelen hoor. Die laatste Duitsland wordt olympisch kampioen. De Er wordt geteld en er wordt geteld en er wordt geteld. En het is afgelopen. Nederland heeft zilver. Een hele, hele, hele knappe prestatie op zichzelf. Duitsland heeft het goud. Duitsland wint met 2-1 van Nederland. In de finale van het olympisch hockeytoernooi. Geen mooie finale. Een spannende finale, Jeroen. Ja, en uiteindelijk wint de beste toernooiploeg dan toch weer. Sport is, het ene, ene team speelt tegen het andere en uiteindelijk winnen de Duitsers. Dat is sport. En helaas is het vandaag weer waar. Ah, wat toch echt wel een teleurstelling voor mij, hoor. Ja? Ja, maar... ja ik had toch wat meer verwacht van Nederland gezien, het vertonende spel. Maar uh, ja, het is gewoon de kwaliteit van de Duitsers Ze hebben het gewoon... Uh, Nederland moeilijk gemaakt en Nederland is niet in zijn spel gekomen. Te lang denk ik toch een beetje met de handtremmer opgespeeld. En ja... Ze krijgen drie kansen, ze maken er twee en dat zijn de details waarop je de toernooien wint. Maar als wij met elkaar over gesproken hadden een maand geleden en ik had jou gezegd, uh, ze gaan zilver winnen, dan had je op je voorhoofd gewezen. Nou, niet helemaal. Kijk, uh, Nederland heeft uh, een aantal jaren steeds achter Duitsland Australië aangezeten en uh, mijn gevoel was, nou daar zitten ze nog steeds. Uh, dus ik had ze wel getipt voor, uh, voor een medaille, maar dan meer richting de bronzen medaille, maar... Ja, ik denk dat uh, we toch een nieuwe generatie gezien hebben. De jongens die twee jaar geleden met het EK voor de onder 21 tweede zijn geworden. Ik denk dat die generatie opgestaan is, dit toernooi. Uh, jongens als Bakker, De Wijn, uh, Kemperman die, uh, die we gezien hebben, De Voogd. Er zijn veel nieuwe jongens die doorgebroken zijn. En uh, we hebben een generatie staan die een aantal jaren mee, uh, mee kunnen. En ik had ze de gouden medaille zeer zeker gegund op, op basis van het vertonen spel... In, in de voor, voorgaande zes wedstrijden. Alleen het gaat dan toch om, uh, om de finale. Kijk, en dan... Kijk eens, Jeroen, een mooi beeld uh, wat je nou ziet uh, op het veld. Kemperman, de jonge generatie, op de knieën samen met uh, Teun de Nooier. Uh, ja. 453 Interlands, hij neemt afscheid. Wat had hij graag afscheid genomen ja. met de gouden medaille. Maar de Nooier en Kemperman samen, naast elkaar... Er wordt wel eens een grap gezegd, opa en zijn kleinzoon, maar er is een generatieverschil tussen die twee. Ja. En dat geeft aan dat Nederland afscheid neemt vandaag van De Nooier. een geweldige hockeyer. Een fantastische hockeyer. Hij heeft het Nederlandse hockey groot gemaakt de afgelopen 15 jaar. En de nieuwe generatie, Robert Kemperman. En dat uh, De Nooier met een gerust hart dus uh, wat dat betreft afscheid kan nemen. Ja, ik denk dat dat een uh, goede conclusie is. Dus uh, De jongens hebben het goed gedaan, ze zullen teleurgesteld zijn, maar... We hebben een, een nieuwe generatie gezien en die jongens die kunnen nog lang door. Oké, okay, dat was het voorlopig dan, de finale. Nederland-Duitsland, een, een deceptie toch wel een beetje voor Nederland. Alhoewel, voor het toernooi had niemand gedacht dat hier ooit een zilveren hockeymedaille uit zou komen bij de mannen. Nederland verliest van Duitsland de Olympische finale met 2-1 en dat doet pijn. Goed, 22 uur 26. We zetten een zilveren medaille in het rijtje erbij. We gaan naar het uitgestelde nieuwsbulletin van 10 uur. Ja, we zijn er nog. Kalm hè, kalm Kan het al? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Hé, hey, Tommetje, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Heeft u iets op uw leven? Zeg Tom, als jij dan premier van Nederland bent, dan doe jij toch wel elke dag de klaaglijn, hè? Of iets heel anders? Een vrouw met een huurmoordenaar, wat dit Bel is... iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. Bijna afgelopen, kent u ook ja. op vakantie? Maar doen jullie ook een afgeekprogrammaatje? Ik ga steeds meer voor jou. houden. Maar. In gesprek met Van het Hek. Ik weet dat ik u nog iets wil vragen, maar dat is me nu ontschoten. Ja,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 Every Kingdom, van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goed, zilver is dus binnen. Ja. We kijken terug op de ene laatste dag van de Spelen zometeen. En we volgen nog eh, Irakers tegen VVV, want die wedstrijd is nog gewoon bezig natuurlijk. Te gast zometeen zelfs tussen Lisa Westerhof en Lopke Berghout. Maar eerst het NOS Nieuws met uh, Martijn van Beek. Het dodental van twee zware aardbevingen in het noordwesten van Iran loopt op. Iraanse staatsmedia melden dat 153 mensen om het leven zijn gekomen. Ongeveer 1300 mensen raakten gewond. De bevingen hadden een kracht van 6,4 en 6,3 op de schaal van Richter... Volgens Iraanse media zijn 60 dorpen en steden voor tenminste de helft vernietigd. Vier dorpen zouden helemaal van de kaart zijn geveegd. Door de schokken zouden telefoonlijnen kapot zijn gegaan... waardoor reddingsoperaties worden bemoeilijkt. Er zijn vaak aardbevingen in Iran. Het land ligt op een aantal breuklijnen. In 2003 kwamen tienduizenden mensen om het leven door een aardbeving in de stad Bam... Steeds meer mensen raken zo zwaar in de schulden dat deurwaarders beslag leggen op hun loon of uitkering. Dat geldt het sterkst voor jongeren, concludeert RTL Nieuws uit eigen onderzoek. In de eerste zeven maanden van dit jaar legde de grootste Nederlandse deurwaarder beslag bij 15.000 jongeren. Een stijging van 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op basis van deze cijfers schat gerechtsdeurwaarder GGN dat landelijk zo'n 150.000 mensen onder de 30 jaar zwaar in geldproblemen zijn gekomen. Met name het betalen van de maandelijkse zorgpremie is een probleem. Een beslaglegging wordt uitgesproken door de rechter. Een schuldeiser mag bij een loonbeslag... direct bij de werkgever of uitkeringsinstantie aankloppen... voor het deel van het inkomen waar hij recht op heeft. De Nederlandse hockeyman hebben op de Olympische Spelen in Londen zilver gewonnen. In de finale verloor de ploeg met 2-1 van Duitsland. Voor Oranje scoorde Mink van der Weerde... Jan-Philippe Rabente maakte de twee Duitse doelpunten. Hussein Bolt heeft in Londen zijn derde gouden medaille veroverd... dat deed hij op de 4 x 100 meter estafette met de Jamaicaanse ploeg... in een wereldrecord van 36 seconden en 84 honderdste. Het zilver ging naar Amerika. Canada eindigde als derde, maar werd gedisqualificeerd... waardoor het brons naar Trinidad en Tobago ging. De Nederlanders Brian Mariano, Giuranni Martina, Giovanni Codrington... en Patrick van Luik werden uiteindelijk zesde. In de eredivisie heeft nieuwkomer Pek Zwolle gelijk gespeeld tegen Roda JC. In kerkraden werd het 1-1. Roda speelde het laatste halfuur met 10 man... omdat Mitchell Donald na een tweede gele kaart moest vertrekken. PSV is het nieuwe seizoen met verlies begonnen. RKC Waalwijk won met 3-2 van de Eindhovenaren. En de wedstrijd Heracles-VVV is nog aan de gang. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 10 à 14 graden. Morgen overdag opnieuw zonnig. In het zuidwesten wat hogere bewolking, dan maximaal tot 26 graden. Na het weekend elke dag kans op een bui, maar ook veel zon. En het blijft warm met maximaal rond de 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik ben niet veel op de zaak, maar ik wil toch graag op elk moment van de dag mijn e-mail kunnen checken. Maar hoe dan?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Welkom terug. Tot 11 uur zijn we nog bij u met de Radio 1 Sportzomer Met de gast, de zelfs is Lisa Westerhoff en Lopke Berghout, winnaars van brons. Zo, ja, natuurlijk ook nog even naar de Riverbank Arena, waar Oranje zojuist de strijd om het goud verloor van Duitsland. Maar wel zilver won. Eerst naar uh, Ronald van der Geer. Hier zijn, live vanuit Londen, Robert Meder en Herman van der Zand. Ja, want die zit bij Herakles VVV. En daar is het al uh, geruime tijd 1-1. Uh, We zitten inmiddels in de extra tijd van uh, de tweede helft. Als er nog een uitbraak komt van uh, VVV met wildschut op volle snelheid. Wildschut op volle snelheid tegen pas weer aan. aan de linkerkant van het Strasomgebied is uh, de keeper van Irak een sta in de weg. Voor deze counter van VVV. Even kort samenvattend. Herakles hier, hier en meester in de eerste 45 minuten. Kans op kans gecreëerd. Er slechts één benut. Everton Ramos da Silva. En dan uh, kort voorrust de gelijkmaker van VVV. Die eigenlijk uit het niets viel. In de tweede helft is Herakles dus een stuk slordiger. Creëert het ook wel wat minder. En VVV is zelfs uh, dichtbij een tweede treffer geweest. Een schot onder meer nog van Van Haarde op de lat. Nu een corner genomen vanaf de linkerkant. Door diezelfde Van Harde, Weggekopt door Veldmaten. Gaudier, een van de drie invallers bij Raakles samen met Veldmaat te proberen om die bal zo snel mogelijk op de venloze helft te krijgen. Nou, daar komt hij wel, maar daar wordt hij dan door... Uh... De bezoekende ploeg opgevangen. Tuurlijk met het balbezit. Wipt die bal richting het schafselmgebied van Herakles Kullen. Invaller aan VVV-zijde is er dichtbij. Dan vangt Pas weer op. En is het afgelopen. Zal met name Herakles balen van deze uitslag. Want het heeft in de eerste helft de kans gehad. Om eigenlijk die wedstrijd al in het slot te gooien. Heeft dat niet gedaan. Ook in de tweede helft nog wel de nodige mogelijkheden. Maar een grote man aan VVV-zijde is toch echt. Die Vincent doelman. Maar een pa. Want hij heeft menig inzet van Almelo's voet of hoofd gekeerd. 1-1. Dus beide ploegen beginnen met een punt aan de competitie. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. Houdt jullie nou door Marvin Gay heen te ja, praten. Sorry, we waren alvast in gesprek. Wil ja, je me even afkomen? Ja. I heard it through the grapevine. Ja, goed zo. Marvin Gay. Goed. Uh, Lisa en Lopke zijn uh, aangeschoven. Uh, bronzen uh, medaille gewonnen. Jullie hebben hem niet om, hè? Gefeliciteerd. Zeg nee, we hebben hem we wel mee, hoor. Nee, jij hebt hem wel bij je. Ja, hij ja? zit in de rugzak. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Dank. Hadden jullie ook nog zoiets? Eerste gedachten, wat is hij zwaar? Ja. Iedereen zegt zoiets van: wat is hij zwaar? Hij is heel groot en dik en uh, ja, hij is gigantisch. Ja. Ik weet niet hoe ze waren, maar... Vertel even hoe je erop terugkijkt. Want de, de eerste reacties waren een beetje uh, wisselend, volgens mij, van jullie. De een zei heel erg blij, de ander zei nou... Uh, ik moet even aan het idee wennen, want ik had eigenlijk wel wat meer gehoopt. Wie, uh, wie nou ja, we zijn hier beide wel met de insteek heen gegaan... Uh, om uh, voor een gouden medaille te gaan. En uh, na ja, de eerste drie dagen stonden we met 1, 2 en 3 uh, ver op kop. En hadden wij goede aansluiting, maar wel op de derde plek. En daar hebben we tot het einde van het evenement gestaan. Alleen uh, ja, voor de laatste dag, de medalrace, uh, hebben we eigenlijk de eerste de goud en zilver uit handen gegeven door een hele slechte race te varen. Mm. En die konden we niet meer aftrekken, want we hadden ook al een slechte staan. Ja, en dan blijft er alleen maar brons over waar je voor kan vechten. En er waren nog vijf andere boten die dat ook uh, heel graag wilden. Ja. Maar gelukkig hebben we het volken houden. Ja, dus Lize, is, is het het meest haalbare eigenlijk wat eruit is gehaald? Ja, uiteindelijk uh, was brons het meest haalbare. En uh, er moest nog wel even een knop om, want je geeft op die ene laatste dag het zilver en het goud uit handen. Uh, maar je kan er wel voor brons vechten. Dus aan de ene kant uh, moet je een teleurstelling verwerken... maar aan de andere kant moet je weer uh, enorm opladen om te vechten voor die, uh, voor die plak. En hebben jullie dan uh, onderling, uh, is er dan spanning misschien over... jij ja, ja, had dit moeten doen of jij ja, had dat moeten doen en... Uh... Nee, je laat het met elkaar uh, hier en daar liggen. En uh, we hadden na die dagen al wel het gevoel van, we moeten ergens nog iets, uh, iets, iets halen. En dat zat met name in, uh, in de start. We waren wat voorzichtig en dan ja, kom je niet goed weg bij de start. En dan kan je, lig je in de vuile wind, kan je, je niet juist. Maar ben je dan als team voorzichtig bepalen. of is het dan één van de twee voorzichtig? Hoe, nee, als team. Hoe werkt dat? Ja, uh, je wil niet te veel risico lopen door te vroeg te starten. En dan uh, ja, ben je wat behoudender. En uh, we hadden daar uh, meer in moeten knallen. Dat is eigenlijk de reden dat jullie het hebben laten lopen. De behoudend gevaren. Nee, ik denk niet dat dat uh, helemaal de reden is. We hebben, we, weet je, Soms dan heb je een evenement, dan zit je in de flow... en dan vaar je gewoon drie eerste plekken op een dag. En, en dan gaat maar door. En dan win je uiteindelijk met een dik verschil. En uh, gaat alles alsof vanzelf. En deze week ging het eigenlijk vanaf het begin niet... We zaten niet in die flow. En uh, we strijden hier mee en we gaan hier naar huis om een medaille. Omdat wij gewoon kei en keihard geknokt hebben. Het moest echt uit onze tenen komen. En uh, we hebben voor ieder puntje gevochten. En dat was ook gewoon echt nodig. En uh, ja, als, als zo'n week dan zo loopt, dan ja, moet je gewoon heel erg blij zijn met een medaille. Ja, nee, zeker. Alleen ik probeer te begrijpen wat dan het verschil is tussen de flow en het werken. Ja, nou ja, kijk, uh, we moeten dit ook gewoon nog misschien eens goed uh, evalueren. Uh, de, maar de antwoorden die hebben we nu niet exact van waar het aangelegen heeft. Anders dan hadden we dat deze week uh, wel gedaan. Ja. En uh, we hebben wel geprobeerd om tijdens de week nog hier en daar dan uh, een schakel uh, om te kunnen zetten. En hier en daar toch iets, iets scherper te worden. Uh, maar ja, die flow die hebben we niet, niet gekregen gewoon. Nee. Nee. Wanneer kwam de realisatie dat jullie brons hadden gewonnen? Ja, op het laatste reach naar de finish, na de laatste boei. Toen de Fransen eenmaal over de finish waren gegaan... toen wist ik ook zeker dat ze ons niet meer dwars gingen zitten. Want ze hadden nog eventjes kunnen inhouden... en, en ja, proberen onze penalty uh, aan de broek te smeren. Maar toen zij over de finish waren... en we lagen solide voor die Brazilianen... Toen, uh, toen kwam het besef. Toen zei Lokke ook... Uh, probeer er nog even van te genieten. Dit is je laatste wedstrijd. En uh, toen begon ik een beetje emotioneel te worden. Ja, Heb <lacht> je ook over de Ja, ja ik kwam ja. redelijk huilend over de streep. Ja, ja, ja dat was helemaal liefst uit. Een van ja, van ontlading ja. en blijdschap. En, uh, ja, ja Dan weet je niet meer waarom je huilt, maar je moet gewoon even huilen. Ja, nou ja... Verdriet, geluk. Van, uh, ja, ja. ja, van ontladen, echt van opluchting. Eigenlijk was het opluchting dat het gelukt was. Ja. Ja, ja. Dat ja, we een medaille en hadden. Je, je staat zeven dagen sta je op met een focus en scherpte. En je hebt er rustdagen tussen zitten. En dan ga je alleen maar nadenken. En uh, ja, dan uiteindelijk als die plakker dan is. Dan uh, mag je er wel heel blij mee zijn. Hoe is het om hier te zijn, in Londen? Gaaf, mooie stad. Ik vind het echt een leuke stad. We zijn vandaag vanuit Waymond gekomen. En uh, ik reed met mijn vriendje echt dwars door de stad heen. Ik weet niet waarom de, de navigatie dat aangaf. Maar ik was er wel blij mee. <laughs> Je hebt echt een soort sightseeing tour vanuit onze eigen auto gehad. Maar ik, ja, het is echt, uh, ik vind het een geweldige stad. Dus jullie hebben de hele tijd daar gezeten. Hebben jullie het Olympisch dorp überhaupt wel gezien al een keer? Ja. We hebben de opening meegemaakt, want uh, wij, ja, wij zijn natuurlijk gisteren pas klaar. Dus we zaten in de laatste week van de Spelen. Dus wij konden naar de opening en uh, daar hebben we ook enorm van genoten. Ja. Maar heb je, had je wel het gevoel dat je bij de Olympische Spelen was daar, helemaal in, in, in Weymouth? Of uh, moest je dat gevoel vooral via de televisie binnenkrijgen? Um, nee, zeker het gevoel dat we op, uh, op de Olympische Spelen waren. Daar, ook daar in Weymouth hadden ze het enorm aangekleed. En de haven uh, met vlaggen en, en uh, yeah, er, net zoveel security als dat, uh, als dat er hier is. Er, daar, het lijkt een beetje overdreven daar. Je komt daar natuurlijk al vier jaar op diezelfde haven. En in één keer staan er allemaal mannen met hele grote mitrailleurs en weet ik het wat. Maar uh, nee, je had zeker het idee dat de Olympische Spelen waren. Ja. Ja. Even nog, um, uh, het, nou, we moeten nog even gaan evalueren wat en hoe en zo. Waarom zou je dat doen? Nou, en ja, Lisa, Lisa stopt. En, en uh, jij, weet, jij weet het nog niet, volgens mij? Nee, klopt. Maar, of weet je het wel? Uh, ik, nee, ik weet het nog niet. Nee. Ik, uh, ik laat dat eerst eens even allemaal bezinken. Dit. Mm. Maar uh, ja, je, je gaat toch in de komende tijd heb je toch contact met elkaar, en met je coach. En, uh, en ga je er toch nog eens over hebben, denk ik. En mm. uh, ja, dat, uh, daar komen we vast nog wel eens wat ja. antwoorden naar boven. Ja, want je wil het wel weten. Ja. Ja, ik, uh, het is altijd leerzaam om daar uh, nog eens over na te denken, denk ik. Ik ja, ja. Ja, kan me voorstellen. Waarom stop je eigenlijk Lisa? <lacht> um... Ja, ik heb, uh, waarom stop ik eigenlijk? Ik heb helemaal, ja, ik heb Gaat geen plannen door. meer. Ik was, ik was eigenlijk al gestopt hiervoor met zeilen, ja. uh, maar Lomke heeft mij weten over te halen vier jaar geleden. Uh, ja, ik heb een prachtige carrière bij de KLM uh, als uh, verkeersvlieger en uh, dat heb ik enorm gemist de afgelopen jaren. En ik uh, kijk er heel erg naar uit om over een paar weken gewoon weer in het vliegtuig te zitten. Ja, naar Londen. Uh, naar Londen, inderdaad. Ja, ik uh, kreeg eergisteren mijn schema binnen en ik mag inderdaad naar Londen Heathrow. Uh, maar uh, Lopke, ga jij wel een poging ondernemen om Lisa weer om te praten? Uh, nee, ik denk dat dat er sowieso niet in zit. En, uh, nee, dit was gewoon een vierjarige campagne en uh, met heel veel ervaring aan boord. Want uh, ja, we hebben al heel wat zeilhuren gemaakt in ons leven. En dat hebben we proberen te bundelen in, in vier jaar. En dat is uh, uiteindelijk een bronzen medaille geworden. En uh, ja, dat is, dat is hoe het is. En uh, de situatie is niet anders dan dat Lisa gewoon gaat vliegen. En uh, dat ik er ook nog eens heel goed over na moet denken. Maar denk je dat je het wedstrijdzeilen zou kunnen missen nu al? Nou, um, kijk, kijk, je zit soms halverwege een campagne met twee jaar voor de spelen. In een trainingskamp in Timbuktu En dan, uh, ja, dan heb je het soms wel eens zwaar. En denk je, ja, dit wordt echt mijn laatste campagne. Uh, als je hier dan op zo'n... ...machtig toernooi acteert... ...dan krijg je toch altijd weer de prikkeling van... ...ja, is dit echt mijn laatste... ...laatste Olympische Spelen? Dus ik ja, zeg nooit nooit... ...maar uh, ja, voorlopig uh, ga ik er even lekker tussenuit... ...en uh, een lange break is gewoon ook nodig. En wanneer wil je dan definitief voor jezelf... ...een beslissing nemen van nou... ...nu is het wel klaar? Of heb je als voor jezelf. Als een geen... antwoord is... Ja. je gaat gewoon naar jezelf luisteren en dan komt het vanzelf. Ja, ja, ik heb vier jaar geleden ook eens heel goed erover nagedacht samen met Marceline. Toen ja, ja, had je zilver zilver gehaald in Peking? Klopt, ja. En uh, al had ik toen wel op het podium een gedachte in mijn hoofd. Maar ja, even een stapje terugnemen van het zeilen en even wat andere dingen doen... dat uh, kan je op hele andere gedachten brengen. Dus toen hebben we in november pas de beslissing genomen. Ook samen met Jacco de coach. Gaan we door of gaan we niet door? En daar kwam unaniem uit, uh, nee niet met elkaar. En uh, we gaan uh, ja, onze wegen scheiden. Maar daar heb je gewoon even tijd voor nodig. Ja, ik kan me voorstellen. Wat ja. waren de gedachten dit keer op, de, op het podium? Van jullie allebei? Nou, ik, ik was echt dolgelukkig. En uh, um... We hebben vier uh, heel intensieve jaren gehad. Met heel veel mooie prijzen. Twee keer wereldkampioen. Ik weet niet hoeveel World Cup overwinningen. Um, maar we hebben gewoon ontzettend, uh, ja, ontzettend mooie jaren gehad. En afsluiten met de medaille. Daar mag je gewoon heel erg tevreden mee zijn. Uh, ja. Dus ja. ik was eigenlijk uh, ik was heel erg blij. Ja. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, vooraf al, van beter dan dit wordt het nee, niet. We zo hebben is echt het. een prachtige campagne gedraaid. draait met alles erop en eraan. Alles was mogelijk wat we wat we nodig hadden voor onze sport. En uh, ja. Dit is, dit is het maximaal haalbare geweest ja. hier nu op dit moment deze week. Ja. Een, beter, een, betere, een beter maatje had ik me ook niet kunnen wensen. Dus ik kan ook makkelijk zeggen: dit, dit is het. Ah, beter lockere. wordt het niet. Ah. <laughs> <Die Zandig licht. laughs> Hebben jullie al nagedacht zo meteen over de huldiging? Want jullie moeten daar, er staan daar duizenden, joelende schreeuwende oranje fans op jullie te wachten, zo meteen. Een, uh... Dampende, stampende heksenketel, zeggen we dan. Wat gaat er gebeuren? Je... Ja, we hebben twee voorgangers uh, al gesproken. Dorian en Marit, onze, uh, onze andere helden uit de Zeilsport. En uh, die hadden het over een dansje... Dat je een dansje moet opvoeren. En daar moesten we nog maar eens goed over nadenken. En misschien dat we onze eigen muziek mogen uitkiezen. Oh, echt waar? Maar ja, want er uh, werd gezegd dat het, ja, je moet gewoon op een feestnummer lekker uit je dak kunnen gaan. En er waren niet altijd de perfecte nummers. Dus misschien dat we daar nog uh, de juiste heb, keuze in. Heb je al iets uitgezocht? Of, uh? Ja, we hebben in de trein uh, hier naartoe een aantal nummers doorgenomen inderdaad. En wat zat er op één? Ja, um, ja de, de, de, na, de naam ben ik even vergeten. Die moet nou, ik even op een brief da, schrijven, ik. ik, ja, ik, ik ja. ja. Oké, okay, Lisa, nou over twee weken in het vliegtuig weer naar Londen. Selling ja. of zo. En dan, dan waarschijnlijk van, een uh, neiging van. om even uit te wijken naar Weymouth... en dan met een ja. bocht, bocht terug te of, komen. Of over het Olympisch Stadion. Ja, zo loopt de route, ook. dus dat is ook prima. Ja, ja, ja, ja. Okay. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. En blijf genieten van die mooie medaille. Dankjewel. Bedankt. En van de huldigingen. En van de huldigingen, ja. Lisa Westkroff en uh, Lopke Berger, dank jullie wel. Ja, gaan we even terugkijken op uh, ja. deze Olympische Nogbeheer. Nou, dag de hockeyers, weer. daar weten we alles van. 2-1 uh, verloren van uh, Duitsland, dus zilver. En uh, Australië, die uh, pakt het brons en daarmee hebben we wat dat betreft... alles wat mij betreft wel gezegd. Zometeen wel de interviews nog. Ranaud Mikromovijojo, die draagt morgen de Nederlandse vlag... bij de sluitingsceremonie. Dat is mooi, maar kippenvel krijgt ze er niet van. Nou, kijk, eerlijk moet ik zeggen... Um...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 Voor de eerste keer ging de eerste plaats in een voetbaltoernooi naar Mexico. Bob van der Tak. Feestende Mexicanen op Wembley. Zowel op het veld als op de tribunes gaat iedereen helemaal uit zijn dak. Want het is toch uh, ook voor... De Mexicanen zelf misschien wel een beetje een verrassing dat uh, ze het grote Brazilië hebben verslagen. Met toch al die sterren aan boord. Weliswaar nog jonge sterren, maar uh, ook dat zijn sterren. Maar Mexico was uh, de betere ploeg uh, vanmiddag op Wembley. En uh, pakt uh, verdient de Olympische titel. Grote mel natuurlijk, uh, Oribe Peralta. Die twee keer scoorde, waarvan de eerste goal al na 29 seconden. Dat heeft natuurlijk wel die wedstrijd redelijk bepaald. Heeft een enorme stimulans, een enorme steun in de rug gegeven voor de Mexicanen. En eigenlijk hebben de Brazilianen, zijn die nooit echt van die klap bekomen. Ze hebben het geprobeerd, maar het samba-voetbal was er eigenlijk geen moment. Uh, Peralta maakte dus ook nog de 2-0. Het werd nog heel even spannend in de blessuretijd na de goal van Hulk. Maar de, de tijd was te kort voor Brazilië. En dus weer geen Olympisch goud in het voetbal voor Brazilië is nog nooit gelukt. En ze moeten nog minimaal vier jaar wachten, de Brazilianen. Ja, misschien dan over vier jaar in Rio. Dat zou natuurlijk wel een mooi moment zijn om het dan daar te doen. Ja, lekker muziekje ook onder Bob van de Dag. De Nederlandse estafetteploeg werd zesde op de vier keer 100 meter. Jamaica was zoals verwacht de snelste. Patrick van Luik, goede wissel. Hij kan het bijhouden. Hij kan het wel bijhouden, maar Nederland gaat geen medaille halen. Bolt gaat winnen voor Jamaica. En een nieuw wereldrecord: nieuw wereldrecord. 36-85. Voor het eerst onder de 37 minuten. En Bolt wint niet alleen drie keer goud in Peking, maar ook drie keer goud hier. En wat een finish van deze Olympische Spelen. Op Atlantiek gebied met een wereldrecord op de 4x100 meter voor Jamaica. Ongelooflijk, 36-84. Nederland kwam als uh, zevende over de finish... maar door de disqualificatie van Canada schoof oranje een plaatsje op. En dat leed. Mo Farah won na de 10 kilometer ook de vijf. De Britse pakten het goud in een ene vierende eindsprint. Michael komt Farah op het la laatste rechthand. De sprint komt ook nog van Ethiopië buitenom. Wordt het Farah? Farah is uh, aan de leiding. De Ethiopië, dat vlak achter en de Kenia daar achter. Maar Mo Farah wint. Geweldig! Geweldig! Wat is dit knap! Maria Savinova uit Rusland won in de snelste tijd van het jaar de 800 meter. 1 minuut 56 seconden, 19 honderdste had ze nodig om de twee rondjes af te leggen. En de Russin Jelena Lasmanova won het goud op de 20 kilometer snelwandelen. Ze deed dat in een wereldrecord, 1 uur 25 minuten en 2 seconden. Dan de Braziliaanse volleybalster. Die volleybalsters die prologueerden hun titel. De Verenigde Staten werd verslagen met 3-1. En dan even terug naar de hockeymannen. Uitstekend toernooi, maar in de finale zilver Duitsland 2-1. Floris Evers kon het niet bevatten. Uh, nee, nee. Ik heb eigenlijk uh, heel vaak tegen mezelf gezegd... vandaag gaan we goud winnen. En uh, daar geloofde ik ook heilig in. Ja, die overtuiging was ontzettend groot na de halve finale. Is, uh, heeft dat ergens nog een rol gespeeld? Nee, dat was fantastisch. Maar dat hebben we snel afgesloten. En we wouden vandaag gewoon, uh, ja, gewoon het uh, waanzinnig goed afmaken. Dat is niet gelukt. Uh, ik moet zeggen, compliment voor die Duitsers. Maar het zat er wel in. En uh, ja, jezus, ik... Uh... Ja, het is gewoon heel spijtig. Ik zei tegen die jonge jongens die uh, fantastisch gespeeld hebben hier. Het hele team vind ik eigenlijk, dan moeten jullie het maar in Rio doen. Daar ben ik niet bij, maar uh, dit doet wel uh, pijn. Maar ergens voel ik me ook wel trots op het uh, team. Dat, uh... Is dat dubbel dan? Je speelt zo'n geweldig toernooi. En ja, dan lukt het net niet. Uh, ja, nee, natuurlijk is dat dubbel. Je komt hier maar voor één ding. Het uh, Best wel een zwaar jaar geweest. En uh, ja, hier zijn we echt naar elkaar toe gegroeid. En hebben we gewoon een fantastische tijd gehad. Dus natuurlijk is het dubbel, ik bedoel, het verschil tussen goud en zilver is mega groot. Uh, dat weten wij ook, dus uh, ik zei vanochtend uh, tegen mijn kamergenoot Roderick, ik zei, het is raar dat in 24 uur een zilveren medaille niks lijkt voor te stellen. En, uh, ja, dus dat is gewoon uh, pijnlijk, maar uh, uh, we kunnen gewoon trots zijn volgens mij en uh, dat is het nu even. Ja, maar dat is het hè, voor het toernooi teken je misschien wel van zilver en nu is niks. Nee, precies wat ik net zei, voor het toernooi, uh, zeker een jaar geleden misschien, aan de andere kant. We voelden al langer dat er iets moois in zat. En uh, onze coach Paul ging ook maar voor één ding, dat is goud. En uh, jezus, ja, iedereen eigenlijk. Dus uh, nou, ja, zeker na die finale, na dit toernooi, uh, zijn we hier absoluut niet blij mee. Maar ergens wel trots en uh, gaan we toch ook wel uh, een beetje vieren, hoop ik. Dankjewel. Nederland werd zesde bij de 4x100 meter estafette. Ik zei het net, Jamaica won in een record, wereldrecord. 36 seconden, 84 honderdste. Gio Lippus sprak met de mannen. En uh, tot onze vreugde begon hij met Jorani Martina. Een zesde plaats in de finale. Ik denk dat jij blij bent. Ja, ja, zeker. Ik ben altijd blij. We hebben onze best gedaan. En ja, zesde in de finale. We hebben bijna hier niet gekomen. En dan toch die finale gehad. Zesde gehaald en de nationale record in de semifinale. Ja, beter kan het wel, maar we zijn heel, heel bij. Brian Mariano, de startloper. Wat ging er mis ten opzichte van gisteren toen jullie net iets snellere tijd liepen? Want jullie riepen toen nog, het zou wel eens onder de 38 seconden kunnen gaan. Ja, ik denk misschien komt door de finale sowieso iedereen heeft, heeft nog uh, iets meer spanning. Maar ja, um, uh, ik heb sowieso mijn best gedaan. Alles is gegeven, sowieso moeten we nog meer op de wissels werken. Um, maar ja, ik voel uh, overal voel ik, uh, wel beter dan gisteren. Alleen gisteren hebben we ietsje goede wissels gehad. En vandaag niet. Giovanni Codrington, jij was de man die de laatste bocht liep. En dan barst dat hele geweld los. De Jamaicanen, je ziet ze onder je doorkomen. Je ziet de Amerikanen onder je doorkomen. Dan begint het eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ik zag de Jamaicanen daar gewoon een beetje voor. En ook zoals ook de Amerikanen. Ik zag Bleek heel snel onder me doorkomen. En uh, Gay liep een beetje uit. Maar op den duur na een paar, nou, ik denk zo'n 60, 70 meter, bleef het ongeveer hetzelfde. Dus ik uh, vond, het echt, uh, vond het echt lekker gaan. En ik ben ook hier echt heel blij mee. Ik wil gewoon... Dat we met dit team gewoon lekker doorgaan en natuurlijk voor de rest ook gewoon altijd blijf door. Patrick van Luik, die laatste 100 meter. Ja, zijn Bolt vlak voor je. Wat zie jij dan eigenlijk nog? Ik zie eigenlijk vrij weinig. Want het enige wat ik zie is gewoon een, een tunnelvisie. En dat, dat is waar je op focus. Je ziet iedereen wel een beetje waanzig voor je. Maar je kan niet echt precies zien uh, waar iedereen loopt. Dus uh, je doet gewoon uh, je best en je loopt gewoon op je hart. En op je hart lopen, dat betekent gewoon dat jullie deze tijd lopen. Ja, een tiende langzamer, we hebben het er net al over gehad. Is dat jammer? Had jij het idee van het kan echt sneller? Ja, het kon zeker sneller. Uh, vooral de winst tussen Giovanni en mij, uh, die kon gewoon beter. En uh, daar kon nog wel ietsje winst pakken. Maar uh, ja, kijk, uh, we zijn zesde van, van de wereld op de Olympische Spelen. Dus so, uh, hoe, uh, hoe teleurgesteld kan je zijn? Chorendy, wat heb jij voor gevoel overgehouden aan deze Olympische Spelen? Acht keer in de baan geweest. Ja, ik ben blij dankzij God dat ik deze dingen kan doen. En ik ben heel blij met drie finale. Ja, volgende keer ga ik proberen beter te doen, snellere tijden te lopen. Maar ja, twee nationale rekken. Op die andere meter ben ik derde alle tijden in Europa. Dus het is heel mooi, maar ik ben blij. Vind jij trouwens extra mooi om met deze mannen die vier keer honden te lopen, die vette? Ja, zeker, zeker. Ze hebben hun best gedaan. Zonder kan ik die nationale reker niet lopen in die vier keer in. Dus ik ben heel blij met hun prestatie. En ja, volgende keer gaan we het zeker beter doen. Dit heeft toch toekomst? Ja, zeker. We gaan langer mee en ja, we zijn ook een, een inspiratie voor die andere jongen die, die op weg zijn en ze moeten hun ver... na, na wij moeten ze doorgaan met die, met die hele legacy die we nu zijn aan het aan het, aan het, aan het zetten. Ja, mooi was dat de vier mannen van de 4 keer honderd. We gaan nog even naar het hockeystadion, naar geert de groot. Ze zijn. Uh... En drie kwartier geleden begonnen met de huldiging. Dus we moeten nu ongeveer bij het zilver zijn. <laughs> het zilver hangt om de schouders, om de nekken van de Nederlandse spelers. Het brons inmiddels van Australië. Maar dan moeten er ook nog bloemetjes worden uitgereikt. Dat hoort er allemaal bij in het hockeytoernooi. We hebben het gisteravond ook allemaal meegemaakt. En Jan Albers, de voorzitter van de Koninklijke Nederlands Hockeybond... mag nu de Nederlandse spelers de bloemen geven, de handen schudden... en zeggen waarschijnlijk jongens, jammer, maar goed gedaan. Ze hebben natuurlijk een fantastisch toernooi gespeeld. Zilveren medaille bij het hockey. Een maand geleden, twee maanden geleden, drie maanden geleden. We hadden ervoor getekend. En nu lijkt het zilver eigenlijk een hele andere kleur te hebben. Want ze wilden zo graag goud. Ze wilden zo graag goud naar die prachtige halve finale. Naar een goede poolwedstrijden dat Nederland alles won. Nederland speelde uitstekend boven verwachting. Maar zilver is mooi hoor, is prachtig. Dat gaan ze zich over een paar uur wel realiseren. Dat uh, zilver heel erg mooi is. Eén man wil ik noemen. Teun de Nooyer, hij krijgt nu de bloemen van Jan Albers. Hij speelde zijn 453ste Interland vandaag. Neemt afscheid van het internationale hockey. En hij stond in tranen samen met uh, Kemperman. Een van de jongens van de nieuwe generatie. Dat was een prachtig gezicht. De emotie van uh, de Nooijer samen met de jeugd. De toekomst van het Nederlands hockey. Zilver voor Nederland. Verliezen van Duitsland in de finale met 2-1. En Duitsland gaat zo het goud krijgen. Zesde zilveren medaille was dat voor Nederland, deze Spelen. 20 medailles in totaal. Nederland staat op de elfde plaats in het medailleklassement. Ten einde komt er aan deze Radio Sportzomerdag. Radio 1. Pieter van der Wielen presenteert zometeen het oog. Fijne en Morgen. Felix en Willemijn voor de laatste keer. Leuk. Het is morgen Wereldolifantendag. <tie> Welkom bij Vroegere Vogels. Frank van Pamelen. Na weken polstokhooggespring en slingeren van kogels wil ik nu eigenlijk maar één ding. Vroege vogels. Dat is mijn favoriete vogel, hoor ik vaak bij mij in de buurt. En die komt samen met Nico de Haan. En dan heb ik ook nog meeuwen, een rode zonnehoed, Mats Smeets en... Stelt u zich eens voor? Lies Visgedijk. Je wordt als spoelwormenei gelegd in een dunne darm. Getsie. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroegere vogels. Het nieuws van alle kanten.